Bij de onweersbuien die vandaag over het land trokken is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In de loop van de avond trok het KNMI code oranje overal weer in. Wel zorgde het onweer voor schade. In het Groningse Haren brak na blikseminslag brand uit in een woonboerderij. Het achterste deel van het gebouw brandde daarbij volledig af. Er raakte alleen niemand bij gewond, de bewoners waren namelijk niet thuis. Het weer nog, vannacht veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16.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 Tray dan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 This won't break our hearts, but we will meet again.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 We're here forever. And if we just stand slam umbrella Novity has gone dat is het.